De Moker. deel 27 Ik heb een bezoek voor je meegenomen. Wie? Stanley. Stanley? Ja, die vriend van Lizzie. Oh ja, oké. Okay. Hey, uh, uh, ja, ik kom eraan. Is goed. Zo, nou ga jij maar even lekker zitten. John komt zo. What the fuck is het met je, jongen? Ik heb geen tijd. Hij komt zo. Ik ken die hele man niet. Vergunningen. Altijd hetzelfde gezeik. Harry hebt het altijd opweiten te lossen met een meijentje hier of een meijentje daar. Maar nauwelijks nou wil de gemeente in een of geen wijken weten. En dan moet je een piepshow dichtgooien. Terwijl de nou al aan de overkant van de straat een nieuwe zaak wordt geopend. De seksfun. Dat zaakje stinkt. Zo, dus jij met Stanley. Ja, dus. En jij? John maar dat doet er nu even niet toe. Hé, hey, waarom laat je me komen, gast? Omdat Liz hier rondloopt met twee blauwe ogen en een kapotte lip. Daarom... Fuck, daar heb je toch helemaal niks mee te maken? Ze jaagt de klanten weer met die kop van haar. En dat kan ik niet hebben. Zo, <laughs> ken jij dat niet hebben? Nee. Huh? Nee, nee? En wat de fuck dacht je eraan te kunnen doen Ik dan? Ik wil dus niet dat het nog een keer gebeurt. Oh, ja? en als het wel gebeurt? Dan vinden ze jou in een donkere steeg in een bloedplas... met een doorgesneden keel, hè? oké, oké, oké, oké, oké, het zal niet meer gebeuren, man. Mooi. Hé, hey, maar, hey, die meiden zuigen, man. We zitten hier niet in het oerwoud, hè? He? Dat lossen we anders op. Weet je wat helpt? als je haar s'avonds afhaalt. Ik heb niet eens een auto. Nou, daar kan ik je wel bij helpen. Prachtig volkswagentje. Voor nog geen duizend piek. Hij moet alleen wel meteen weg, want die garage wordt afgebroken. Ik kom er wel halen, maar dan met de tramgast. Ik zeg, die auto moet meteen weg. Morgen staat hij bij jou voor de deur. Hé, hey, Borritje. Ik halen. Ik heb zin in een blootje. Heb jij stuf? Ja, ik ben er ook bijna doorheen, weet je. Heb je geld? Hoezo? Nou, ik kan wel eens kijken of ik wat kan kopen. Ik kom vanmiddag maar terug. Hey, zus. Wat? Die, uh, die Jamaicaanse wiet die jij laatst had. Ben ik al doorheen? Zou er nog wat van te koop zijn? Hij zei wel dat hij flink wat had meegenomen. Ik zie hem vanmiddag. Wil jij wat voor me inslaan? Ja, maar dan moet je wel wat geld meegeven. Ik ben echt bloed. Hier tweehonderd de kale vroeg of ik wat voor heb en ik denk dat er zo nog een paar jongens zijn de godverdomme net voor die meiden een straalkacheltje gemonteerd ja maar die kacheltjes die zijn nog te gebruiken ja, nou ja wat jij ze een <laughs> meier stuk he <hè? laughs> wat moet ik ermee heb je wat gevonden uh, nee nog niks toch ik moet zeggen Harry het ziet er best netjes uit ja, dat dacht ik. Ik had het aan die Albertini willen laten zien. Maar ja, dat heb ik nou gezien meer. Oh, hebben jullie nog steeds contact? Ja, hij komt over een paar dagen komt hier voor praten. Maar jij spreekt toch geen Engels? Het vriendinnetje van mijn zoon, die komt tolken. Wat? Bij zo'n gesprek? Ja. Ik ben toch je advocaat? Ja, sorry. Daar heb ik even niet aan gedacht. Hij belde naar het café en zij was er net. Nou ik weet hoe zoiets gaat. Zo'n Amerikaan die moet je inpakken met grote plannen. Je moet vragen of hij je partner wil worden. Wat van de piepshow? Nee, maar dat is wisselgeld van zo'n man. Dan komt hij echt niet voor naar Amsterdam. Als jij en ik nou samen een bedrijf oprichten. met als doel uh, 25 piepshow's <laughs> in het land. Albertini schuift het geld, jij richt de zaken in. en ik zorg voor de vergunningen. Een beetje, misschien kan die Albertini er wel voor zorgen dat wij in contact komen met die Amerikaanse reisbureaus. Reisbureaus? Weet jij hoeveel toeristen er hier komen? En alles is voor ze geregeld. Hè? Nou, delletje, rondvaart, aan een frankhuis. En dan, met als grote finale, avondje wippen op de wallen... met een exclusieve show in de Pikal en een piepshowtje tussendoor. Ja, ik zei het toch, als een phoenix uit zijn as. Jazeker, Harry Pruijs krijgt hem altijd overeind. <lacht> Heb jij gisteravond Ajax nog gezien? Europa Cup, een Mooie wedstrijd, man. Wat die kruif, hè? Hey, heb ik alles aan lopen? Goedemorgen, heren van de wet. Ik wens u een wonderschone dag. Nou, dat staat er wel weer fleurig bij, zo. Ja, daar staat Harry op, hè? dat weet je. Maar blijft wel een smerig klusje. Ze lopen er allemaal in te zeiken. Is, uh, is Harry al op de zaak? Uh, de, nog niet. En John? Uh, nee, maar uh, Karel is er wel. Wat is er met Lizzie aan de hand? Maar een uh, probleempje met een vriendje. Ik uh, ga even met haar praten. Hallo. Hey, Lizzie. Zoekt u mij? Je kent me toch? Toen met je vader, weet je wel? Oh ja. Wat is er met jou gebeurd? Oh, een beetje ruzie thuis. Heb je aangifte gedaan? Aangifte? Ja. Je moet wel voor jezelf opkomen. Als je dat niet doet, dan houdt het nooit op. Wat weet u daar nou van? De politie is om je daarbij te helpen. Hoe had u dat voor u gezien dan? Kun je even ophouden met meppen? Dan ga ik even de politie bellen. <laughs> zeg maar jij hoor. Je hebt dezelfde rechten als iedereen. Je bent niks meer of minder als wie dan ook. Hè? Jouw leven is net zoveel waard als dat van de koningin. Evert, we moeten door. Kom. Als je er werk van wil maken... Ja, het is goed met je. Daar heb je hem. Geef de geld eens aan. Uit je kop, stom beest! Ja, ik moest hem nog even uitlaten. Als ik het zeg, dan uh, verscheurt hij je levend. Houd die hond bij je, ja? Anders trap ik hem helemaal verrot. Alsjeblieft, je lunchpakketje voor onderweg. Ja, ja maar dit, dit, dit is niet genoeg. Drie mil voor de onkosten onderweg, plus vijf. De rest krijg je als je terug bent. Dat lijkt me fair, ja? Ik eh, vertrek morgenochtend. Nee, ik bel je als ik terug ben. Jij belt mij als je de lading hebt. Kijk, ik verdeel die stuf in envelopjes van een tientje en van 25. Ja, maar bij vijfentwintig krijgen ze toch wel een half grammetje extra? Oh, jij ja, je zin... Eh, uh, Blootje? Nee, joh, ik ben te moe. Ik ben al de hele dag bezig. Maar dit is Indica, daar word je niet suf van, weet je? Nou, geef maar hier dan. Hé, hey, boerretje. Hé, uh. hey, hey, joh. Goeie stift was dat laatst. Waar is er nog meer van? Voor een tientje of voor een geeltje? Nou, doe maar voor een tientje. Nou, als je voor 25 neemt, krijg je een half grammatje extra. In dat geval... Kan het ook een keertje op de pof? Omdat jij het bent. Nee, nee, sorry, daar kunnen we niet aan beginnen. Ah, kom op, na het weekend nee. heb ik weer geld. Nee, ik weet hoe dat gaat. En dan loop ik de rest van de week achter je kont aan het begin zin in. Hm. Nou, geef me dan maar voor een tientje. Ja. Oké, okay, bedankt hè. Tot ziens. You see you later, Alligator. Je bent ook een harde, Sid. Ja, maar het loopt goed hè. We zijn er al bijna doorheen. Heeft die muzikant nog meer van die Jammerkazen? Nee. Nee, maar, maar misschien weet ik wel iemand anders. Ah, die Bram. Hey, Sean Pruijs. Long time no see. Hé. Hey. Wat kan ik voor je doen? Uh, ik uh, zoek een mooie Amerikaan. Een Amerikaan? Die zuipen wel, hè? Ja, ja, ja. Ik weet het, maar het is voor een speciale gelegenheid. Ze zijn nogal schaars momenteel. Ik heb wel een DS'je voor je staan. Een auto hoor. Ah, het ja, rijdt? Nee, nee. je kreeg een vrouw tegenop. <laughs> ja, nee. Ja, het moet een Amerikaan wezen. Het is een uh, opdracht van de baas. Oh. Ja. Ja. Probeer het eens bij die kampers in het uh, Westelijk Havengebied. Ah, ja, die gasten die zie ik niet zo zitten. Nou, wie wel? Ja. Maar voor een mooie Jenk moet je daar wezen. Ja. ja. Oké, okay. hey, bedankt hè. Kijk uit hè. Laat je niet naaien. Goedemiddag krijg nou wat. Aad Bosman, in hoogste eigen persoon. Drink meneer. Uh, doe mij maar een bakje koffie graag. Ja. Koffie? Zeg, jongen, weet jij wel hoe laat het is? Ik kreeg laatst weer bezoek van die zoon van je. Ja, ik hoor al zoiets, ja. Ik laat het gaan, maar het is wel de laatste keer geweest. Als hij mij zelfs in de bokschool komt lastigvallen... voor je weet denkt iedereen dat ze mij een beetje in de zij kunnen zetten. Koffie? Maar ik zou wel even met hem praten. Uh. Nou, dat waardeer ik, hoor. Echt. Zeg, wat hoor ik nou? Heb jij problemen met die piepshow van je? Ja, uh, brandvergunningen en zo, dat soort dingen. En die andere mag wel lopen? Ja, dat klopt. Dat is toch gewoon diefstal? Jij was toch de eerste, hè? Ja, jij zegt het. Weet je wie de eigenaar is? Ja, daar ben ik nog mee bezig. Nou ja, als je wat mannetjes nodig hebt, die knokploeg die kan meer dan alleen wat kraakbandjes schoonvegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat... Uh ik nog niet eens een gek idee had. We vragen ze die zaak even te verbouwen. Maar, hé hey, uh, hallo, het moet geen puinhoop worden, hè. Een paar deuren eruit, wat luikjes, uh, dat is genoeg. Zeg, uh, mop, zit er maar een kajakje naast voor aard. Nou, uh... Nee, niks, geen bieter. Dat moet opgedronken worden. Proost. Dus jij zoekt een uh, Amerikaan? Ja, echt zo'n uh, mooie oude bak, weet je wel. Die heb je gevonden dan, Want toevallig heb ik de mooiste Amerikanen die er rond huis. Kom maar even. Zo, wat een kleurtje. Vraag je niet van roze? Nou, normaal gesproken niet, nee, maar uh, deze keer maak ik een uitzondering. Lincoln, 1965. Ja, ik zie het. En uh, Kosti? Voor jou, tien roodjes. <laughs> ja hoor. Goed met je. Heb je poen bij? Je? Uh, ik ben nog aan het zoeken. Dat als je terugkomt is het ah, Nou, Kom op, zeg hij. Ja, bij mij is het graag of niet? Ja. Nou, ik zal toch eerst even onder de kap moeten kijken. Waarom? Die wagen is toch goed? Ja. Ik is zo instappen en wegrijden hoor. Ja, natuurlijk. Ja, ik wil graag toch even kijken. Nou, weet je wat? Allemaal zitten. Je gaat naar binnen. Je zet de zaag in de steunbalken. En verder trek je alles los wat vastzit. En wat heel is, maak je stuk. Ik wil dat jullie daar flink huishouden. Ben ik duidelijk? Ik ja, dacht het wel. Maar niet langer dan twee minuten. Gaat het lukken? Tuurlijk. Dacht ik ook. Dan weer naar buiten, rustig weglopen en wegwezen. Hé, hey Sharon. Heb je hier bedacht of zo? Hier. Kijk heel goed wat je ziet. Ik zie 2, 3, 6, 8. 8 roodjes. Goed gezien. En dat is wat ik ervoor bied. En geen cent meer. 9. 8 rooien. In de hand. De ja of de nee? 9. Anders laat je hem wel lekker staan. hier. 8 rooien. En dan kijk ik niet onder de kant. Hé, hey. hé, uh... hé, ja, ik weet, Moet je een beetje een beetje een beetje een zou dat zijn? Nou, dat is in de waar vroeger die zat. is een beetje een beetje die beetje een beetje een is nog beetje Ja, beetje een beetje verbouwen. Wat gaat er dan komen? Ah, een beetje dacht ik. Met paar een die dronken gasten die beetje een helemaal met de grond gelijk gemaakt. Maar Har, dat is toch bij jou tegenover? beetje eh, Schat, ik weet van niks. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een